7 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Binnen een paar uur zal de Cypriotische regering een plan presenteren... waarmee het land bijna 6 miljard euro kan ophalen. Dat heeft een woordvoerder van de regeringspartij gezegd. Alleen als het land dat bedrag binnenhaalt... wil Europa 10 miljard aan noodsteun bijdragen. Cyprus heeft tot maandag de tijd om met een oplossing te komen. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven na maandag... te stoppen met noodsteun aan Cypriotische banken als er geen plan is. De oppositie reageert kritisch op het bezuinigingsplan voor het gevangeniswezen van staatssecretaris Steven van Justitie. Het CDA spreekt over draconische maatregelen die ongehoord zijn. De PVV noemt de plannen desastreus en D66 spreekt over kaalslag. De oppositiepartijen CDA, PVV en D66 snappen niet dat het kabinet inzet op criminaliteitsbestrijding en dan gevangenissen sluit. Steven gaat 340 miljoen bezuinigen op de gevangenissen. Hij wil veel meer gebruik gaan maken van meerpersoonscellen en elektronische enkelbanden.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 De GroenLinks gedeputeerde Wiebe van der Ploeg verlaat het Groningse provinciebestuur. Hij zit niet eens met de rest van het college van gedeputeerde staten... die de bouw van een megastal in Vlachtwedden wil toestaan. Het college zegt niet anders te kunnen dan de wens volgen van provinciale staten. Daar werd deze week besloten dat Groningse boerenbedrijven fors mogen uitbreiden. Landbouwgedeputeerde van der Ploeg wilde dat besluit naast zich neerleggen... maar de rest van het college vloot hem terug.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 ANWB Verkeersinformatie, nog twee files, eentje op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen de knooppunt Holendrecht en Amstel 4 kilometer. De rechter rijstrook is dichter, staat een vrachtwagen met een lekke band. Verkeer richting Amsterdam kan eventueel omrijden vanaf knooppunt Holendrecht via de A9 en de A1. Ook een kapotte vrachtwagen op de A6, Emmeloord richting Joure tussen band en lemmer 3 kilometer.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 En ja, dat weet u zo langs mijn hand wel. Het wordt buitengewoon op prijs gesteld als u reageert op deze uitzending. Begin meteen mee te praten. Dan kunnen we uw reactie ook behandelen. Mangiare at Twitteren mag ook. Hashtag Radio Mangiare. Want waar gaan we het vandaag over hebben? Bij Mangiare is het vandaag lente. U begrijpt, dit hebben we vier weken geleden ongeveer bedacht. De, gevoelstemper <hijs> De gevoelstemperatuur is ver onder nul. Maar wij blijven gewoon al volhouden dat het lente is. Want als je dat maar vaak genoeg zet, dan wordt het vanzelf wel lente. En we blijven er ook in geloven. En wat gaan we daarom doen? Manja Visser is bij ons te gast. Zij schreef Het Groenteparadijs. Een waanzinnig smakelijk boek over één moestuin, twee pitten, drie generaties en vier seizoenen. Een boek over koken uit eigen tuin. Verslaggever Chris Bijma. Hij reisde af naar de Piloersemaborg in Groningen. Waar kok dik zoek de scepter zwaait. En een tuin vol kruiden en groenten tot zijn beschikking heeft. Dan hebben we de omfietsman, Nicolaas Klei, Onze eigen omfietsman. Het wijn om het warm te krijgen. Ja, en die komt ons gewoon lekkere wijn. Bijpassende wijn bij de vrolijke, ja toch wel lenteachtige gerechten... die we vandaag met smaak gaan eten. Drie gangen eten we tijdens deze uitzending. En natuurlijk vindt u de receptuur op onze website radiomandjade.nl. En tenslotte mijn steun en toeverlaat de kookboeken van haar Jonah Freud. Elke keer is ze er, elke maand <lacht> moet ze drie dingen maken is ja. de opdracht uit drie verschillende boeken. En vandaag heeft ze gemaakt... Citroencake. Dus geen citroentaart, maar citroencake. En waarom heb je gekozen voor dit gerecht? Nou, het was eigenlijk uh, een tijdje geleden... Uh, kwam er een nieuw boek uit van uh, Gino da Campo. En er stond een citroencake in. En die heb ik gemaakt en die vond ik zo ontzettend lekker. En toen kwamen er nog meer boeken uit waar citroencake in stond. En dus toen denk ik, we gaan... Uh, en ik vond het een van de lentegerecht. Ja, nou die recepten die staan ook weer op onze website radiomansjare.nl en ik kan alvast verraden dat dit drie hele verschillende citroenkeken zijn en die gaan we straks allemaal behandelen. Uh, nogmaals mansjare@ntjr.nl dat is dus het mailadres van ons. Dus heeft u iets te zeggen over de moestuin? Bijvoorbeeld u heeft er zelf heen en het wil maar niet lukken. Dat heb ik dus bijvoorbeeld <lacht> sterker nog zelfs een pompoen kwam niet naar boven bij mij. Dit bij mij uh, ook hoor. <lacht> uh, of bijvoorbeeld uh, u het lukt juist wel heel erg goed je kunt dat veel beter dan Manja Visser. dat mag natuurlijk ook. Opscheppen mag ook ja, bij dit programma. Citroencake, Cake, graag. Kom maar op met uw reacties. Lente is ook een fijn onderwerp. En niet te vergeten wijn. He, want we gaan het over wijn-spijscombinaties hebben. En dat is natuurlijk een... Dat is eigenlijk glad ijs. Nicolaas Kleij. Uh, wijn en... Eten Want spijs, dat doet me altijd denken aan dat enge spul in kerstollen Niet en eng. paasbroden. <laughs> dat beetje grijze, zoetige gedoe. Ja. Dus wijn en eten combinatie. Wijn en eten. Maar kijk, wijn en spijs... Dat is een ja, begrip in de geleerde, in, in de culinaire wereld. En hiermee zet jij je, je ook al meteen af tegen de geleerde. Want <lacht> jij houdt daar niet van als we heel erg moeilijk gaan. Nou, dat komt natuurlijk ook omdat ik er te dom voor ben. Maar het zit <lacht> zo. Je kunt het heel geleerd een... doen. Ik ja. heb hier het boek van Peter Klossen. Om niet te zeggen dokter Klossen. Want hij Professor dokter dus... Peter Klossen. Nee, maar hij is echt dokter, ja. gepromoveerd op het combineren van eten en gerechten. En hij weet er heel veel van. En hij ontleed en analyseert dan een gerecht, hoe soepel en filmend... en weet ik veel wat ja. het is. En kiest er dan een wijn bij die net zo is voor de harmonie. Al zegt hij ook in het boek ergens van... Uh, maar je kunt natuurlijk ook juist het contrast kiezen, dus heel iets anders. En helemaal aan de andere kant heb je dit geleerde boekje... van Sylvia Witteman en hoe heet die, uh, Nicolaas Klei. <laughs> Slavink en Chardonnay. Oh, yeah. Met daarin de Klei-Witteman-doctrine lekkere wijn is lekker bij bijna alles en vieze bij niks. En daartussen heb je ook nog een heel spectrum... waarin je kunt bedenken van hoe ga ik combineren... of heb ik gewoon wat elk keurig mens ja. zou moeten hebben. Een voorraadje wijn in de kelder en daar kies ik uit waar ik vandaag zin in heb. Precies. Nou, ik, ik hoor wel welke kant het uh, opgaat vanavond al een beetje. Waarnaar ja, maar ik zal toch ook de andere kant uit. Maar uitleggen. we gaan ook het hele professor, uh, de, de, de, pro, professoraat behandelen. Ja. En uh, allebei gaan we zometeen met de wijnen doen. En die passen dan min of meer bij de gerechten die we vandaag serveren. Voordat we dat gaan doen, wil ik heel kort even het Food Film Festival aan jullie voorleggen. Dat vindt plaats in Amsterdam. Dat begint vandaag. Dat duurt het hele weekend. Dat is geloof ik op voorhand al... Altijd al helemaal, uit, helemaal uitverkocht, dat is waanzinnig populair geworden. Het gaat over, over film, foodfilms natuurlijk, maar het gaat ook over de ambachtelijke keuken. Het is een enorm verantwoord biologisch en uh, authentiek. En uh... het zijn allemaal grote gasten: Carlo Petrini van slow Food is er, Mark Bittman uit de Amerika is er. Het is dit hele weekend, uh, het is al helemaal uitverkocht, maar ik uh, heb wel begrepen dat er aan de deur of aan de zaal voor elke film nog wel een paar kaartjes achtergehouden worden... voor mensen die langskomen. Zondag gaat in première de film Dansen met gehoornde Dames. Uh, ja, Gehoornde Dames heet die film. Ja, daar valt mijn oog op, omdat dat gaat over de kaasmakerij Remeker. Dat is een Hollandse kaasmakerij. Volgens mij zit die kaas ook in, in de slow food arc van ja. Carlo Petrini... Dus, uh, heeft en het een... is wel weer grappig, het is een van de favoriete kazen van Dick Soek... die later weer in de uitzending terugkomt. Ongelooflijk, ja. want dat is dat verhaal van die koeien... Van, uh, waar de hoorns nog aan zitten en er niet af worden gehaald... en waardoor er een soort natuurlijk proces plaatsvindt... Waardoor die kaas ook tot een, tot een betere kwaliteit komt. En het schijnt ook dat ze parmezaan maken van, van een waanzinnige kwaliteit. Daar is een film over gemaakt, over die, uh, over die mensen. Ja, ik heb de film nog niet gezien. Maar we kunnen ons herinneren dat uh, Betty Koster zat hier ooit aan tafel. De, Onze de, kaasmevrouw uit uh, uh, Velsen. Koningin van de, van de kaas. Koningin van de kaas, zullen we maar zeggen, ja. En die heeft toen dit hele verhaal over die horens verteld hier. Weet je dat uh -huh. nog? En die vertelde inderdaad, als die horens aan zitten, dat hij een hele andere kaas krijgt. Ja. ja, ik ben er heel benieuwd naar. Ik kan overigens geen enkele film zien, want ik sta daar zelf het hele weekend. En wat sta jij daar te doen? Ja, mijn vak uit te oefenen, zo moet maar zeggen. Kom, Je staat er ik sta een... gewoon met kookboeken. Boeken... Met boekenleuren. Ja. Onze eigen Jonah Voort. Hartstikke leuk. Heeft het jullie aandacht eigenlijk? Gaan jullie er naartoe? Of, of, of? Ik ben te lui om er naartoe te gaan, maar ik heb er wel veel over gelezen. En ik hoop dan altijd dat het gewoon een keer huiselijk op televisie komt. Maar ja, want ik, heb, ik ken van jou het verhaal. Over jou het verhaal, dat kan je nu bevestigen of ontkennen. Ik mag ook met een heel simpel hoofdgebaar. Dan vertaal ik het wel voor de luisteraars. Dat jij op de hoek van de straat al heimwee hebt. Nou, ietsje verder pas, maar het scheelt niet heel veel. <lacht> en ik hoef inderdaad maar naar een koffertje te kijken. En, uh, en de tranen bisselen over ja. de <lacht> <lacht> Wat lief, Nicolaas. Nee, maar goed, het, de, je hoeft ook helemaal niet ver te reizen. Als je maar in je hoofd reist, toch? Ja, nou, af en toe doe ik het wel om niet al te vreemd te worden. En omdat ik weet, als ik er ben, vind ik het wel leuk. Maar drie dagen is wel het uh, maximum, hoor. Ja, ja. Manja, eh, ga jij nog naar dat festival toe? Of, ik uh... ga niet. Niet omdat ik niet wil. Maar het, is, het komt er gewoon niet van. Nee. Maar ik vind eetfilms geweldig. Ja. En dus... Waar denk je nu aan? Dan Die heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Maar de allereerste echte eetfilm die ik gezien heb, ik kan me de titel nu niet 1, 2, 3 formen, uh, maar met um, Marcello Mastroani. Yeah. Uh, hoe heette die nou? Hey, Verdoor, heel lang geleden. Ja. Mijn Even ouders hadden hem gezien. La Grande Bouffe. La Grande Boeuf. La Grande Boeuf. Oh, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En die is gewoon. Maar die vond je geweldig? Ja. <laughs> ja, het is een. Nou, het, ga, film, het is maar... natuurlijk, het gaat niet zozeer over eten. Het gaat <laughs> natuurlijk over die mannen en hoe. Maar, Um, het was wel, ik heb hem als kind gezien, maar het feit dat daar zoveel eten in voor kwam, was voor mij al een uh, verwondering. Want je was er toen ook al mee bezig. Ik dus. begreep totaal, totaal niet waar die ja. film over ging toen ja. de tijd. Later natuurlijk wel, maar het eten vond ik wel uh, magistraal. Het ja. is iets van de laatste jaren heel mijn opkomst gekomen, ook omdat het natuurlijk een heel mooie combinatie is. Dat als je een film waarin eten een hoofdrol speelt, dat als je een... Uh, avondje uit of wat dan ook, combineert met gerechten... die dan in die film gemaakt worden. Ja, je ziet door het hele land overal... Uh... is gewoon hartstikke leuk. Ja. We gaan naar Nicolas Klei wijn schrijven. De man achter de supermarkt, wijngids. We hadden in deze uitzending bedacht, met, hè, zoals ik al zei, met de lente in het hoofd. En we hadden gedacht, we gaan lichte, lenteachtige, drie gangen maaltijd... samenstellen met z'n allen. En iedereen brengt wat mee en dan willen we er een passend wijnadvies bij. En dat woord in, in, in het jargon heet dat wijnspijs. Ja. Bij jou heet dat gewoon wijneten. Ja. En dat ga ik nu ook respecteren vanaf nu. Uh, hoe, is dat, hoe is dat zo in zwang gekomen? Want ik herinner me van vroeger eigenlijk... dat je gewoon een fles wijn op tafel zette. Ja, en er werd zelfs gezegd dat Nederlanders niet bij het eten wijn dronken... maar... Ook dat is waar. ...s avonds laat ja. uh, een glaasje. <coughs> En hoe het gekomen is, weet ik niet. Maar in de jaren negentig begonnen allemaal mensen die over wijn schreven... en sommeliers en koks niet meer zomaar een proeverij te doen van wijn... maar met een lunch of diner erbij voor de combinaties. En ik heb het donkerbruine vermoeden dat ze gewoon dachten... van ja, al dat wijnproeven je krijgt er ook honger van. En laten we het gewoon gezellig met eten doen. Ja. Dan hebben we mooi excuus om weer naar een uh, Michelin-restaurant te gaan. En ik heb het toen uh, ook een aantal keren gedaan met een heel geleerd uh, wijntijdschrift. Met de sommeliers en koks en mensen die heel veel van wijn weten. En dan kreeg je tien, twaalf, soms wel vijftien kleine bordjes met uitgekiende gerechtjes. En bij elk bordje drie verschillende wijnen. En dan maar kijken wat het lekkerst is. Mm -hmm. Nou, ten eerste was nooit iedereen het met elkaar eens. En ten tweede kreeg je wonderlijke uitwassen dat er mensen waren die zeiden van ja, het gaat niet echt, maar als je nou de groente niet opeet... en een klein hapje van het vlees neemt met wat veel saus... <lacht> en dan een grote slok wijn, dan gaat het goed. En dan denk je toch ouderwet van... geef mij een bord warm eten, een lekkere fles. Nou, ik ga echt even interromperen nu. Oh. Ik help, heb jongens. toch echt... Ik vind toch, ik heb een aantal er een mee bijzondere, <laughs> ja, een bijzondere ervaringen. Dat als je inderdaad echt een goede sommelier... Ik, de eerste die in mijn hoofd opkomt nu is Therese Boer. Dat ik daar een keer heb gegeten. En de wijnen die zij serveerde bij de gerechten... dat het punt één wijnen waren die ik nog nooit had gezien. Of voor mij echt totaal onbekend waren. En dat ik echt iets had... Dat ik het echt een belevenis vond. om die combinatie die zij maakte met de wijn. Ja, vond ik echt een belevenis. Ja. Maar laten we even naar, naar, naar les nummer 1 gaan. Ik heb altijd geleerd: je kan het beste maar gewoon zwaar bij zwaar, licht bij licht doen. Ja, is, dat klopt dat, doe, dat? Ja, en dat doet iedereen eigenlijk ook van nature al. Ik bedoel, als het echt lente is, dan denk je aan vrolijke, lichte gerechten. En dan ga je niet ineens een fles rood met 15% alcohol... in een kubieke meter hout opentrekken. Maar wil je ook iets lichts en vrolijks. Iets en het, met simpel uh, is, het is een soort evenwicht. Anders nee. overdondert of de wijn of het gerecht. Kan je ook zeggen, bijvoorbeeld een kubieke meter hout... doe je eigenlijk alleen als de houtkachel aan is? Ja. Dat is eigenlijk ook wel een ja. soort theorie, toch? Ja, en bijna iedereen die je spreekt... hoe weinig ze ook om wijn geven... die denkt toch van... ja. Ik, in de winter drink ik meer rood en in de zomer meer wit. En dat klopt ook met wat voor eten je hebt. En in de zomer meer koude, uh, gekoelde rode wijn. En in de winter meer wat, wat, wat, wat, wat meer... Op, op, steviger en steviger voller. Steviger en, en voller, ja. Wat precies op past bij uh, het soort eten wat je eet. Ja. Maar... Wat Jona net zegt is van ja, maar als je het echt heel secuur doet, dan, dan kom je echt tot een goddelijk huwelijk. Nou, als je mensen ja. die echt fanaten in hun vak gewoon zoveel kennis hebben, vind maar ik ja, dat, dat wel bijzonder. Ja. Bij Nicolaas bijvoorbeeld. Ja. Daar ben huis. ik het uh, deels mee eens. Maar er wordt dus ook heel erg moeilijk over gedaan. En wat jij nu zegt: van je krijgt een geweldige combinatie. Uh, ik wil er heel veel wijn onder verwedden. Dat je met zeker. Tien andere wijnen. Net zo'n zo lekkere combinatie. Er zijn ook miljoenen wijnen. Het is nooit altijd. zo dat één wijn bij één eet. En in een restaurant is het dan natuurlijk nog nou, niet, niet makkelijk, maar te doen. omdat Therese precies weet wat er gekookt wordt. Ja. Maar als wij nu straks de tomatensoep met de greep. ja, je hoeft er maar meer of minder peper in te doen. wel of geen nou, balletje. Je strooit er peterselie ik over. Ik kan zeggen, lied. ik heb en er al tomaten. Dat Het wordt niet een geserveerd een vanavond bij de Librijen. Met alle respect. Nee, er zit te veel peper ja. in. Want er zit echt heel veel peper ja. in. Dus blijft dus er überhaupt dan wel wijn bij je overheid. Vast wel. Er is altijd wel een wijn die ergens bij past. Lekkere wijn past bij alles. Even terug naar die naam Peter Klossen. He, dat is ja. dan. Dat is de echt man van de, de Echo, de, ja. de echo put, uh, ja. heeft, heeft dat wijnspijs. Uh, daar heet het wel zo ontwikkeld. Ja. Er is ook een kaart, die heb ik ook veel in handen gehad. En er staat dan op of een, wijn, een witte wijn filmend is... of, of die basis is, of die heel hoog in ja. de zuren zit. En, en zo, en een peerdruppels, en weet ja. ik veel. En zo combineer je dat dan allemaal. Is dat goed toe te passen? Ik ben er te dom voor, maar ik maar heb wel bijvoorbeeld... <laughs> <laughs> Wil je hierover praten? Ja. Bij de tomatensoep die we nu hebben, ja. was de eerste gedachte... Nou ja, wijn bij soep, soep is al een soort drinken. Maar toen dacht ik, tomatensoep is eigenlijk een soort tomatensaus. Saus. En het is hoe dan ook een soepel, vriendelijk, zacht iets. En dan grijp ik toch meteen naar iets kruidigs wit... wat er dan het nog wat extra pit geeft en gezellig bij gaat. Kruidig wit? Rood. Rood, ja, je zei wit, maar je bedoelt Sorry, rood. Sorry, ja. ja. Want dat is ook een leuke combinatie, meneer. Die meneer Kloss op een veel geleerdere manier uitlegt dan ik. Uh, en een, een mooi voorbeeld is... je hebt iets met heel fris dille peterselie, lenteachtig groen. En dan haal, doe je een sauvignon open, die heeft dat ook. Dus dan heb je vergelijkbare geuren in eten en wijn. Ja, en dat is, dat is handig. Nou, dat, dat het, past dat ook, goed bij elkaar. Ja. Al zegt dokter Kloss op een gegeven moment dus ook... Ja, maar je kunt ook juist heel iets anders erbij doen. Dat is weer spannend. Dus dat je, dat je het laat vloeken met elkaar? Ja, waar, wat hè? ze in Barcelona bijvoorbeeld doen... waar ze dol zijn op de cava, die ze daar heel veel maken. En dan schenken ze zelfs droge cava bij het zoete toetje. Precies. Dus Ik vind zeker. het heel gek, maar met het idee van... nou, je hebt het zoete, dus dan gaan we er iets met heel veel zuur en droog tegenover zetten. Nee, je vindt het heel gek, maar vind je het ook niet lekker? Of heb je het niet geproefd? En dan kan ook, De paar kan keer me erbij... dat ik het geproefd heb, vond, dacht nee, zelfs nee. ik van... Nee, dit vind ik wel een hele rare combinatie. Ja. Ik, maar, vind, nou, ik Dat ben het, er nog het wel zo manier. ver uit elkaar stond dat uh, zelfs ik met mijn doctrine van... Uh, Lekker bij lekker, dat gaat altijd goed. Laten we, ja. laten we het even gaan proberen. We hebben hier een, een tomatensoep, die is gemaakt door Jona Freud. Uh, ze heeft al gezegd, oh, eigenlijk bekend onder druk... Dat, uh, <lacht> dat ze uitgeschoten is met de peperbus. Dat is ook zo, dat kan ik gewoon bevestigen. Maar wij gaan daar nu een beetje rood bij proeven... die uh, door Nicolaas is meegenomen. Je zei al rood met een, met een pepertje, zei je geloof ik zelfs? Kruidig. Kruidig, ja. <kluidig> het is een rosso piceno van de familie de Angelis... of hoe je dat dan ook op zijn Italiaans uitspreekt. De Angelis, denk ik, ja. En het is uh, van Montepulciano d'Abruzzo, een van de weinige druiven met een handige naam. Want het is Montepulciano uit Abruzzo. Ja. <laughs> en Sangiovese, die vooral bekend is omdat je er Chianti van maakt. En dat is een vrij volle wijn, hè? Dat ligt eraan. Een dat volle kun je alle kanten mee uit. Oh, okay. En dit is een uh, lichte en vrolijke en boerse variant. Oké. Okay. En we hebben daar <coughs> een soep bij die... Die heel, peperig heel veel karakter heeft. <laughs> Zo zeg je dat dan tegen de, de man of vrouw die aan tafel komt dan? Want zo'n soepje met wel heel veel karakter. Of terwijl... Bij wijn zeg je dan heel interessant. Ik ja. nooit zwiets geproefd. Fascinerend. Dat wil ik ook nog wel eens zeggen. Uh, waar, waar heb je de receptuur van deze soep vandaan? Nou, ik heb uh, voornamelijk gekozen voor tomaten die ik mee heb genomen uit Frankrijk van de week. Omdat ze daar gewoon toch wel echt veel lekkerdere tomaten mm. hebben. En? en daar heb ik, ik heb, er zitten drie soorten tomaten in, maar liefst. Waaronder de keurde buff. En ik heb uh, uh, uh, kleine uh, trostomaatjes die ze ja. hadden gedroogd in de oven. Die zitten er heel in, de rest is gepureerd. Dat is leuk met die hele en tomaten verder is soep. het, uh, Ja, hmm. nou het zijn kleine halve uh, tomaatjes. En ik vind het wel grappig, want mijn eerste associatie zou altijd zijn met tomatensoep witte wijn. En waarom is dat dan volgens jou niet zo, Nicolaas? Geen witte wijn met uh, tomatensoep? Omdat mijn eerste associatie domweg rood is. Ja, daar Schattig, heb ik geen hè? geleerde ja, is ook geen ver verklaring voor. Nee. voor. Maar nogmaals, uh, saus denk ik dan eerder bij wijn dan dit. Ja. Ja. En uh, ja, ik graai dan altijd naar Zuid-Frans rood. Maar om nog een manier van combineren te noemen... heb ik nu Italiaans roodje, want dat is ook... Uh, tomatensaus denk je aan Italië. En een leuke combinatie is natuurlijk ook gerecht uit de streek, ja, wijn uit de en streek. En dat werkt ook heel vaak, hè? Dat, is dat je een geitenkaasje uit een bepaalde streek ja. hebt... en dat het dan heel handig is om ook de wijn uit die streek ja, te nemen. Maar ik ken ook veel wijnboeren die hun eigen wijn bij alles schenken... waar het recept ook vandaan komt. Tuurlijk. En dat werkt ook als een tierelier. En dat tier werkt ook, ja. Nou, kortom, het kan vriezen en het kan dooien. En, je, uh, je kunt er veel kanten mee uit. En... Ja. We gaan straks naar een ander uh, gerecht uh, door... Uh, ondertussen gaan we praten over... Heb je een tomatensoep uh, in jouw boek eigenlijk, Manja Visser? Ja, ja? Oh. een tomatenkikkererwtessoep. Oh, dat klinkt ook mm. wel lekker. Een beetje dikke soep is ja. het. Ik heb hem in, de herfst, uh, in het herfstseizoen uh, geplaatst... omdat ik heel vaak aan het eind van de zomer... van die gebutste, gekneusde tomaten nog heb... die heel, over, heel erg rijp zijn. En die gebruik ik daarvoor... Ja, we gaan het, ik zal je even introduceren. Je bent eigenlijk in het dagelijks leven beeldcoördinator... en je werkt al meer dan twintig jaar voor allerlei bekende bladen... zoals Flair en Flo en Margriet Moor en alle handen en ga zo maar door. Je kookt graag, hè, dat, dat hadden we al gehoord. Je bent honderd procent een stadskind en een fanatiek tanierster. Iets wat in de familie zit... Uh, je was kind aan huis in de volkstuin van je opa en oma in, Amstel in Amsterdam en nu verras je ons met een prachtig boek over je moestuin met mooie foto's, behapbare recepten. Want ik heb ze even bestudeerd, maar ik kan het ook allemaal. Dat is een soort ja. een soort maatje. Ja. Eh, als ik ja. het kan, dat, dan kan, je dat kan, kan iedereen. Ja, ik ga ja, namelijk dus nou tevreden vragen. en ik dacht hetzelfde. van, ja. van zelfs iets wat ik vaak doe, dus ik dacht van oké, okay, ja. heel fijn boek. Ja. Er zit hetzelfde Het recept in waar je geen eens een pan of vuur voor nodig nou, hebt. Dat vind dus ik helemaal <laughs> een ideale recept. Uh, het groenteparadijs heet het boek. Het, het ziet er waanzinnig leuk. Uit en het is ook gewoon heel goed te doen, wat ik al zei: behapbare recepten. En het gaat over een vrouw die in de tuin werkt. Dat ben jij. Ja. Hoe ben je in die tuin terechtgekomen? Want opa en oma stonden erin, maar dat was een andere tijd. Ja, dat was een hele andere tijd. Nou ja, ik werkte gewoon uh, in de bladenwereld en uh, gewoon hard werken, deadlines, noem maar op. En op een dag uh, uh, kreeg ik een uh, burn-out. En toen ik daar weer langzaam van aan het opkrabbelen was, toen had mijn huisarts gezegd, je moet veel naar buiten. Je moet wandelen, je moet in het groen. En het gekke is dat ik eigenlijk altijd één keer in dezelfde tijd terug ga naar het park van mijn, waar mijn opa en mijn oma een, een volkstuin hadden. En dan ging ik daar lopen, of ik nam mijn moeder mee of mijn vriend, en dan gingen we naar wandelen, huisje van mijn opa kijken of het er nog stond. En toen dacht ik ineens van, oh, dat zou lekker zijn, hier een huisje. En dan, ik had een dakterras, waar ik ook al wel groenten kruiden. Ja, wijn, niet heel veel groente want het werkt gewoon toch minder. Het is wel heel leuk om dingen in potten te doen. Maar als je echt, uh, ja, veel bonen... mijn planten, ja. hebben meer ruimte nodig. Ja, gewoon precies. En, uh, nou ja, toen dacht ik van, uh, dat wil ik, dat wil ik heel graag. Ja, maar je ging daarvoor niet heel ver de stad uit. Je ging dat gewoon doen ja. op een volkstuin. Uh, um, onder de rook van de A10. Ja. Uh, Leg nee. biologie bezig tussen biologisch de A10 en bezig. Biologisch bezig. En, en het leuke is ook, het is ook de aanvliegroute van Schiphol. Ja. Ja, de kerosine wordt voornamelijk daar gedumpt. Maar het voordeel, niet te ver weg van huis. Nee, ja, dat is het. Dat is wel een heel groot voordeel. Nee, maar het speelt dit nog een rol eigenlijk? Dat je, dat je toch testen moet doen van de grond. Of dat je kijkt van, jongens, kan ik het eigenlijk wel eten wat ik hier zo onder de rook van de stad aan het verbouwen ben? Nou, oh, ik heb, er dus zijn. En toen wij die tuin kregen. Nou, dat was echt een ravage. En wat we toen allemaal gevonden hebben... mijn vriend die zei, jeetje, we hebben gewoon een hele nieuwe beschaving blootgelegd. Er kwamen echt betonstukken. De, uh, gegoten beton met ijzerdraad. Van die mooie witte oude witte kalkpijpjes. Oude steentjes, uh, Delsblauw. Ja, ik weet niet of het echt Delsblauw was, maar het, het leek erop. Dus ja, dan zal er waarschijnlijk ook wel... Uh... Een of ander zwaar metaal ja, in de grond ja. zitten. Maar ja, als je in de stad woont... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik stop gewoon iets in die grond... en ik kijk wel of het groeit. En... Want het goede nieuws is, jij stopt iets in de grond en het groeit. Ja, maar ook het niet. Ja. Maar wat, wat is nou, zeg maar, als we moestuinieren voor dummies? Want ik zei pompoen. Begin je dan met een pompoen? Nou, ik ben nooit begonnen met een pompoen, want ik hou niet van pompoen. Maar wat, wat heel makkelijk is, dat zijn bijvoorbeeld radijsjes. Uh, dat is echt eenvoudig. Uh, spinazie is eenvoudig. Sla is eenvoudig. Het enige is, je moet de slakken uit je tuin houden en de konijnen. Dat, die zijn eigenlijk de grootste vijand tussen aanhalingstekens. Want ja, ik, ik, ik laat ze mee eten, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze vreten ook wel eens alles op als je een paar dagen En hoe hou je slakken en konijnen weg dan? Nou, door ze door een, uh, een hekwerkje of een gaas overheen te spannen. Ja. Dat is ja. dan weer het voordeel van mijn manier van tuineren midden in de stad. Dat staat gewoon in grote bakken, er komt geen konijn nee. bij. Nee, nee. Ja, ja, dat zou je ook niet in je doen, ja. een grote bak in je volkstuin hier zetten. Ja. Ja. Maar dan kan je beter op je dakterras blijven, Ja, ja. ja. ja. En, uh, dus, dus dat is zeg maar voor, voor de beginner. En dan op een gegeven moment loopt het op en dan kan je echt mooie, mooie dingen. Ja. Wat, wat, wat vind jij nou mooi? Wat, wat, nou. Waar hou jij van? Het gek is, ik lustte als kind nooit tuinbonen, maar voor mijn moeder ben ik tuinbonen gaan planten. En uh, toen heb ik ze eigenlijk bijna rauw gegeten en dat vond ik ontzettend lekker. Heel zoetig en een beetje knapperig. En Nicolas, wordt hier ook, ja, ook heel ja. ja, heerlijk. Ja. Dus ik roep nooit meer, aan, ik lust geen tuinbonen. Want ik vind ze nu echt heel lekker. En hoeven er niet per se spekjes doorheen? Nee, maar het is wel <laughs> heel lekker uiteraard. te raden. <laughs> <Maar> je <laughs> eet ze nu ook gekookt, wil je zeggen. Ja, je maar niet eet. zo lang. Als, nee. Zoals vroeger werd groente veel langer nou. gekookt. En dan werd dat velletje heel taai. Ja. Hm. En dat vond ik er niet lekker. En ze werden ook bruin en droog... Maar nu zijn, is het gewoon ja, lekker frisse. Ja. Wij hebben je nu uitgenodigd omdat wij dachten... nu gaat er van alles de grond in. Ja. Nou, volgens mij gaat er, helemaal niks, niks. De, er gaat helemaal niks de grond in. Nee, De grond is bevroren. Ja. Maar laten we zeggen... Uh, volgende week. Volgende week gaat er van alles de grond in. En wat gaat er dan de grond in? Tuinbonen. Tuinbonen. Want die kunnen tegen een beetje vorst, of, uh, vorst aan de grond. Dus ik... Kan, je kan ze ook voorzaaien in deze periode en dan rond mei uh, overzetten. Maar je kan heel goed nu al met een beetje voor tuinbonen in de grond zetten. En, en, en, ik... en wat komt daarna, na tuinbonen? Of nog meer? Uh, nou ja, sla, uh, venkel. Ik um, moet even heel goed nadenken. Spinazie. Spinazie, ja, sla, spinazie doe je heel veel. Ik vind veel. het allemaal lekkere dingen. Ja, veel groene dingen. Nou, ik ben zo benieuwd, zeg maar, zoals tuinmonnik. Ik probeer dit sinds twee jaar in de stad. Midden in oh, ja. de stad, in bakken. Hè? Omdat ik het zo graag wil kunnen, maar ik kan het niet. Dus ik leer alles. Nu heb ik voor het eerst om op die pompoen terug te komen... van de winterpompoensoep gemaakt. Ik hou ook niet van pompoen, net als jij. Ik moest volgens mij voor hier, zou ik pompoensoep maken. Hmm. Die, heb ik, die pitten heb ik gedroogd. Die heb ik nu in de grond gezet. In uh, aarde, in mijn, in mijn huis, ja. in mijn schip waar ik woon. En zo waar ja, ja. Ah, nee. Nee. nee. Ik zweer je, daar komen dus plantjes uit. Dus nee. <laughs> ik ben helemaal verbaasd. Maar dat, zoals die tuinbonen, bewaar je dan tuinbonen van vorig jaar die je droogt om dan nu weer in de grond te zetten? Nee, ik koop uh, gewoon bonen, gedroogde bonen, en die in een stof... doodje of een zakje. Je en kunt... dan met de punten naar de goede kant naar boven? Nou, bonen kan je echt gewoon erin doen zoals je zegt. Echt waar? Wilt. Goed, gewoon alle kanten ja, op. Overigens gewoon... moet ik luisteraars nu wel gaan waarschuwen, dus uh, Jona Freud niet uitnodigen op verjaardagen, want waarschijnlijk neemt ze een pompoen mee <laughs> over korte tijd. Ja, nee, want dat is echt zoiets pompoen. wat iedereen geeft, hè? Ja. Op een gegeven moment, vroeger, als iemand een tuin had... dan kreeg je eindeloos veel snijbonen of ja. Hollandse sla. Hè? Ja. Dat is ook zo'n populair... Ja, heerlijk. Ja, maar dat is lekker. Ja. En pompoenen. Uh... Jij wil ook geen pompoenen. Ja. Niemand is hier... Nee, ik ben heel Pompoen, pompoenen, hoor, overigens. Um, nou, had je het over volkstuin? Nou heb ik zelf ook een volkstuin gehad. En, en, en daar binnen die volkstuincomplexen zijn er echt hoekse en kabeljauwse twisten... tussen uh, enerzijds de oude tuinders ja. en anderzijds de juppen... die alleen maar komen naar de tuin om te barbecuen. Ja. En wij witte wijn en prosecco te doen. En van onkruid houden. <laughs> en van die grote speelapparaten voor ja, kinderen van plastic neerzetten. Ja. Uh, tuinier jij daar zo tussendoor? Ja. Ja. Heb jij daar iets mee te maken? Of kun jij gewoon volledig je, je gang gaan ja. in, in, in het tuintje van jezelf? Ja, ik, ik heb ook echt iets van... Nou weet je, iedereen moet lekker doen wat hij... Kijk, vroeger toen mijn opa en oma een tuin hadden... was het echt een soort noodzaak... Um, want volkstuinen zijn natuurlijk ook vanuit een crisissituatie ontstaan. Ja. Dat je daar je groente kon Maar dat bouwt. schijnt ook dat, dat Surinamers heel veel van hun eigen ja. groenten verbouwen op de volkstuinen. Dus. Ja, dus. dat is ook zo. En uh, uh, ik zou ook best wel eens ik een keer leuk vinden om uh, um, ja, groenten uit Suriname in Nederland te, la te laten verbouwen. Tot mogelijk, ja, dat lijkt me ja. echt geweldig. Want nu heb ik natuurlijk heel veel gewoon Hollandse groenten gedaan die ik ken. Maar... Het is natuurlijk wel een leuke stap ja. te maken. We hebben uh, jou gevraagd om iets uit je eigen boek te maken. Ja. Het heet Het Groenteparadijs. Je zou bijna vermoeden <laughs> dat, het een, uh, dat het een vegetarisch boek is. Nee. En uh, wat jij ook verbouwt in je tuin is buikspek. Ja? Of heb ik ja. dat of heb je ook uh, een keer en ook heel veel. Ja. Dat wil ik ook in mijn tuin. Oh, heb jij lopen daar? Of wat dat zou is. ik best willen. Ja. Nee, jij hebt buikspek meegenomen met venkel. Ja. Heel lekker, ik heb, mocht voor de uitzending al proeven, fantastisch lekker gerecht met een hele mooie ingekookte jus. Ja. Uh, waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, venkel is eigenlijk een groente die ik mm -hmm. niet zo heel vaak gebruik. Mm -hmm. En um, ik dacht van ja, wat, wat zou ik hiermee mee kunnen doen? En ik had... Ja, de, de, het is natuurlijk een soort klassieker, uh, venkel- en varkensvlees. Ja. En uh, ik ben niet van de magere vlees. Ik haal van een randje vet. En uh, Dus ik dacht van, nou, ik ga een keer uh, lekker met buikspek. En dan uh, doe ik uh, stukken venkel en uien lekker in die braadsleden bij. En dan wordt, die venkel is heel lekker als het uh, een beetje knapperig blijft. Mm -hmm. En voor de extra ja, bite doe ik er dan nog wel wat rozemarijn bij. Want ik ben echt dol op rozemarijn. Dat gooi ik het liefst overal in. En ik, ja, venkel is niet een, een groente die ik heel vaak kies om te eten. Maar ik vind het bij... De buikspek echt ontzettend Ja, Omdat lekker. je dat vetter hebt en, en, en eigenlijk ja. het slanken van, van, van de venkel. Uh, we hebben Nicolaas gevraagd om hier een wijnadvies bij te geven. Een wijn-eetadvies. Ja. En waar denk jij aan dan als jij buikspek uh, voorgeschoteld krijgt? Aan venkel. Of in ieder geval wijn die net zoiets doet als de venkel. Iets fris is bij dat vet, bij dat spek. Precies. En dan kun je eigenlijk een heleboel kant uit. Heel fris wit lijkt me te licht... Maar je kunt allerlei soorten van vol wit doen. Heel stevig rood lijkt me wat overdonderend. Zeker bij de venkel. Je merkt, ik doe nu net alsof ik er echt verstand van heb. Een, daarvoor, een daarvoor hebben we je uitgegeven. Uh, <laughs> dus je komt uit uh, Ik vind het wel leuk bij... als je geloofwaardig acht uur haalt. <laughs> <laughs> vol wit of licht rood. Maar verder denk ik bij varkens meteen aan Beaujolais. Ook omdat ik een paar Beaujolais boeren ken die varkens houden. En die worden dan dus geslacht. Dus fris ro frisrood, rood fris koelrood ja. is dat. Ja, en het is wel uh, even voor het Beaujolais van de Bende Zonder Zwavel. Dus de echte, uh, heel erg vrolijke, blije Beaujolais. Verantwoorden, ja. ook wel. Nou onverantwoord lekker eigenlijk. Ja. Maar, ja, ja, ja. maar nou. dus de frisse vzuren tegen het spek. En niet te zwaar, omdat je ook die vrolijke, lichte venkel erbij hebt. Maar uh, als ik meega in jouw, uh, in jouw verhaal, en dat doe ik graag... dan kan er ook dus een dikke, vette Chardonnay bij bijvoorbeeld... Of vind je dat niet een goede combi? Nou, uh, ik zou het geen goede combinatie vinden, omdat ik er niet van hou. Maar een volle <tie> Zuid-Franse witte, die ook wat van die gezellige kruidige geurtjes heeft, juist, wel weer. Juist. Want dat is eigenlijk mijn uitgangspunt, want met alle respect voor dokter Klossen, die zegt ergens, uh, hij heeft van die mooie wagenwielen waar combinatie... en dan komt hij uit op een Chileense Sauvignon met hout. Nou ja, dat, dat is nergens lekker bij dus dat kan niet. Je moet wel binnen <laughs> alle mogelijkheden denken van... wat vind ik zelf lekker? En daarbinnen Je kiezen. gaat gewoon geen wijn drinken waar je geen zin in hebt. Nee, heeft. als geleerden zeggen eigenlijk... van... drink er port bij en je houdt niet van port, dan ja, denk je, ja. ga maar lekker het dak op, geleerden. Ja. Uh... ja, want ik drink nooit rode wijn. Ik drink overal witte wijn bij. Ja, daar dat is ook een leuk voor. En ik ken nog een paar mensen... en ik ken ook een paar mensen die drinken alleen maar stevig rood... En als die bij mij komen, dan krijgen ze het wit of het stevig groot, ongeacht wat we eten. Ja. Want het is belangrijker, zoals ook een hele goede sommelier heeft gezegd, de wijngastcombinatie is belangrijker dan de wijngerechtcombinatie. combinatie. Ja, ik vind nou, mensen als moeten, als moeten blij Het is hele leuke, deze kan zo op een tegeltje. Ja. En misschien ja. kunnen we hem ook zo in de samenvatting op ja. onze website hey, horen. Die wijnen die ik nu heb staan tot nog toe geproefd bij dit varkens. Ja, ik denk, gaat laat het ik het eventjes ja. inderdaad het gaan testen. Ik doe het heel serieus. Ja, daar van. En dan is, moet ik wel zeggen, Nicolaas, dat de wijn die je hierbij adviseert, of hierbij uitgezocht hebt, mm. wel, ik vind hem het lekkerst erbij, van wat ik nu hier heb staan. Ja, maar dat komt omdat goede Beaujolais lekker bij alles is. Ja, behalve, maar ik ben zelf geen Beaujolais-liefhebber. Ja, maar wel deze. Oké. Okay. Nou, kortom, <laughs> mensen. 99 Er zou zomaar is niet weer eens lekker, een maar... oorlog kunnen ontstaan <laughs> hier aan tafel. Je weet maar nooit. Uh, het is een lekkere combinatie, hoor ik net. Er wordt uh, heerlijk uh, smikken. Uh, het buikspek is ook van een ongelooflijke. Ja. Oh, heer. uh, heerlijk. Het water loopt me uit de mond. Het moet heb... gewoon vet aan het vlees zitten. Vet aan de vlees. Ja. het vlees. Er moet eigenlijk overal ja. vet aan zitten. Ja, Dat sowieso. Is ook een aan ons ook. U kunt reageren op deze uitzending. radiomandjare.nl is onze website. Uh, Mandjara.ntr.nl dat is onze uh, mailadres en het uh, twitteren Ik kan natuurlijk ook nog. Radio Mangiari, hashtag Radio Mangiari. Kom op met die reacties. V vertel wat u vindt van buikspek, van moestuinen... van, van plastic uh, speeltoestellen op, op de volkstuin... Uh, van Venkel, uh, van Rode Wijn, de Bende Zonder Zwavel. U mag overal op reageren, we gaan dat zo meteen behandelen. Maar we gaan eerst naar dik zoek. Dick Soek is de, de chefkok van de Piloersma-borg op het Groningse platteland. En hij heeft een prachtige kruiden- en moestuin tot zijn beschikking. En verslaggever Chris Baiema, die ging kijken en proeven. Het is lente, hoewel, het is winter. Maar de redactie van Mantjaren heeft bedacht... dat jij op bezoek gaat bij iemand in zijn moestuin... Gelukkig is die iemand, Dick Soek. Die heeft het restaurant Piloersema Borg in Den Ham. Helemaal in Groningen. En Dik Soek is een topchef. Jij kan het weten, want je hebt bij hem gegeten. Maar eerst liep je samen met hem door zijn moestuin. Ja, nou, de moestuin ziet er dus uh, volstrekt niet uit. Want nou, de vorst is hier eigenlijk... Uh... Ik denk nu pas een week of zo, anderhalf week, uit de grond. Want het is uh, ook klei. En klei is he, heel veel vocht. En dat betekent dat de, de, de, de grond ook gewoon keihet bevroren is geweest. We gaan gewoon een beetje door die tuin heen lopen. Dan wijs ik wat dingen aan. Het is vooral een moestuin en moeskruidentuin. Dus, uh, nou, even kijken. Dit is, uh, ja, het, je ziet niets, want het is allemaal blad. Hierachter, en daar zie je echt helemaal niks van, maar heb ik... Uh, uh, dat is wel goed, want het is ook gewoon radio dus ja, daar zie je eigenlijk ook nee, nooit wat van. Nee, dus dat, dat is dit is het mooi, ideale ja. radioontwerp, ja, ja, ja, ja. een moestuin waar we nog niks zien. Je zei ontwerp, maar bedoelde ideale onderwerp. Deze moestuin, is het gewoon zo dat je de, de groenten en kruiden doet die uh, oorspronkelijk hier in het Groningse land voorkomen? Of ga je. Uh, nou, ik probeer, het, ik, ik probeer het niet te exotisch te maken. Dus ik, ik, ga, niet, uh, uh, ik ga niet op zoek naar de tomaat die het. Toch niet doet ofzo. Of ik ben meer op zoek naar uh, wat er was, inderdaad. Maar hoe kom jij er dan op? Ja, veel lezen. Er is ook een vrouwtje in Ezingen in de 80 en die komt met een boekje uit 18, zoveel. En dat gaat over allemaal eetbare bloemen en, en, en het gebruik van kruiden in culinaire zinnen. Dan sta je gewoon versteld. En uh, ja, hondsdraf, uh, fluitenkruid, uh, maar vooral zevenblad. Zeuverblad is, is door de Romeinen meegenomen naar uh, het noorden van Europa ter vervanging van spinazie. En wij vinden het verschrikkelijk in onze tuin. Het is gewoon tuin. een kruid, toch? Nou ja, dat is zo, wij, zo zien wij het nu. Maar wij, wij gebruiken het veel. Je kunt het ontzettend, als het grof en groot is, roerbakken. Maar je kunt het heel jong je het, uh, als, uh, in je salade verwerken, maar ook een hele mooie dressings maken. Nou, dit, dit is voor de luisteraars een hele welkome onderbreking van het uh, constant weghalen van ja, het precies. zevenblad. Ja, ja, ja. Wij hoeven niks roer weg te... Roerbakken, maar dan kun je volgens mij <laughs> een heel seizoen roerbakken, sommige mensen. Ja. Ja. Nou ja, maar als je één keer in de week een, een, een, een beetje zevenblad roerbakt, dat is... Uh... Dan, dan op een gegeven moment heb je misschien wel te weinig. En fluitenkruid. Wat doe je met fluitenkruid dan? Nou, fluitenkruid is eigenlijk een, een soort kervelachtige. Uh, Roomse kervelgroet, hier wild. Fluitenkruid gebruiken we veel. En het is uh, en dat ik maak... ik als een soort selderij dan. Ja, en het is een, het is een beetje het opbouwen van salades. Uh, uh, en dan heb ik een soort basis, vaak van, uh, met verloren brood, vrongel, En dan bouw ik daaromheen echt het seizoen. En, en, en dan laat ik mijn moestuin en de omgeving zien. Je moet hier even vertellen, terwijl hij jou verder rondleidt... langs Sali, Marjolein en Munt. Je moet hier even vertellen dat hij ook in het menu in zijn restaurant... zijn omgeving laat zien. Want hij haalt vrijwel al zijn producten uit de regio. De schapenkaas van een bedrijfje even verderop... Vis laat hij vissen door een Urker-vissersschip op de Waddenzee. En als je bij Dick een lammetje eet... dan is het gewoon een lammetje van de boerderij... die aan het restaurant vast zit geplakt. En we slachten per vijf lammeren zeg maar. En dan uh, en daar kan ik dan, zeg maar, een, uh, ja, ongeveer anderhalf, twee weken doe ik Dat mee. Koud en, en toch. Maar goed, we drijven af. We waren inmiddels bij de munt, pepermunt. volgens mij. Ja, pepermunt. Bonte munt. Gaat hij nou ananasmunt mm, zeggen? Ananasmunt. Ja. Turkse munt. Ik vergeet er nog vier. <laughs> Maar heel veel... De Piloerse uh, ligt op een hele speciale plek. Hier waren eerst de uiterwaarden van de, de zee, van de Waddenzee. En die combinatie van die zeeklei en dat mineralige... dat geeft hier zo'n onwijs vruchtbare grond... dat te veel gras is voor de dieren zelfs slecht. Want dan kunnen ze suikerziekte van krijgen. Dus, dat, dat is... En we hebben als... Uh, nou, om de, om, want het is overal een vochtige grond en we hebben eigenlijk best wel een goede truc... Uh, om de slakken eruit te houden. Is, uh, in het voor- en najaar uh, mogen de kippen uh, loslopen. En met name het voorjaar dan pikken ze alle slakke-eitjes uh, slakke weg. En rondom hebben we een uh, vrouwenmantel staan. En dat is ook een enorme bescherming tegen slakken. Dus uh, we zitten eigenlijk in een soort uh, nou, bijna slakkenvrije moestuin uh, te huppelen. Dat is wel mooi. Het wordt lente. Het wordt lente. Het wordt lente, het wordt lente, het wordt lente, lente, lente, lente. En de muziek uit Chris-reportage herkennen u natuurlijk meteen. Vroelingstime van Strauss, omdat het zo lekker lente is en wij daar maar de hele dag, dit hele uur in ieder geval in blijven geloven. Luisteraars, lieve luisteraars, fijn dat u zo goed en veel reageert op deze uitzending. Geniet van jullie programma, lekker lui op de bank, schrijft Ria van Doorn. Moestuin, ik sta in de startblokken om te beginnen met mijn vierkante meter. Moestuin, je moet ergens beginnen. Veel succes. <lacht> ja. Ik zou zeggen, lees dat boek gewoon van Marja en dan komt alles goed. Hartelijk dank voor jullie geweldige programma. De vier tussenliggende weken kunnen mij niet snel genoeg gaan. Ja, we hebben daar een soort afkickprogramma voor. Ja. Voor mensen die vier weken dat niet volhouden. Ik uh, heb alleen een vraag. Waarom gebruiken jullie geen servetten? Ik gruwel ervan dat je eet en wijn drinkt zonder je mond af te vegen. Dat is een beetje het jammeren van dit programma. Er staat tegenwoordig een camera bij. En zo worden oh. wij bespied, dames en heren. Dat vergeten wij ook hè? Ja, Dus we zijn onze goede manieren volledig oh. kwijtgeraakt... In, deze, in dit paradijs van eten en drinken hier in de studio in Amsterdam. Ik vergeet dat echt, hoor dat die camera erbij ja, maar die is er wel degelijk. Wat een smakelijk programma, schrijft Martin de Ruiter. We kijken op het internet. Zie je wel, daar heb je het al. Maar waarom heeft niemand nog bedacht manjaren op tv? In een lekkere keuken, hoge frequentie, meer dan één keer per maand. Een heerlijke voltreffer lijkt het ons, want eten in beeld spreekt nog meer tot de verbeelding. Hier moet ik een kleine correctie op doen. Radio spreekt meer tot de verbeelding dan televisie. Sorry, dat is mijn mening. Omdat radio gaat over verbeelding en televisie is plat. Maar u mag dit best vinden. En er wordt enorm aan ons getrokken, kan ik u vertellen, Martin de Ruiter. Iedereen wil ons op tv, maar wij moeten er nog even over nadenken of we dat wel willen. Uh, pompoen, Mirjam Krekel. Wat een onzin. Pompoen is heerlijk. <tie> Pompoensoep. met verse gember, knoflook of kokosmelk. Of schijven pompoen in de oven. Door de aardappelpuree heen. Het geheim is dat je de pompoen niet moet schillen voor je hem gebruikt. Nicolaas... Nou, het geheim is volgens mij dat je er een heleboel dingen bij moet doen... om hem lekker te maken. Mirjam Krekel uh, kan misschien Nicolaas Klein nog eens overtuigen... van, van het lekkere van pompoen. Uh, dan Rudy Noordhuis Die schrijft, wat een leerzaam programma... maar waarom weer zoveel aandacht voor wijn? Ik mis de aandacht voor eten en bier. Bier wordt steeds meer in restaurants geschonken bij het eten. En er is een enorme keuze in bieren. Wellicht leuk om hier eens een keer een uitzending aan te We Hebben we gedaan. Ze, ze hebben een bieruitzending gehad. Ze hebben deze meneer gemist. Ja, maar we gaan ook weer meer aandacht ja. voor bier doen. Nou, uh, wij luisteren tijdens Shabbat, schrijft uh, Marianne van Riel. Toch. Oh, ze, tijdens Shabbat luisteren ze toch ook gewoon naar een onderwerp over buikspek. Pompoensoep heb, is een heb ik een heerlijk recept van aanraden. Pluksla, heb je de hele zomer mm -hmm. plezier van. Manja, dat klopt, hè? Ja. ja. Pluksla, aardperen, meiknolletjes. Vandaag ons eerste aspergebed afgemaakt en nu één jaar wachten. Oh. Dat vind ik spannend. Ja, dat is spannend, ja. Dat je dat gaat doen, asperges ja. zelf gaat verbouwen. Ja, dat vind ik ja. echt spannend. Uh, nu, nu jullie dat zo spannend vinden, maar Jan van Riel... Kunt u ons wellicht via de mail foto's sturen van het aspergebed? Dan gaan we dat als een soort vuilzond op onze website zetten. Smakelijk eten, smakelijk eten. Ruud en Eva uit Haarlem hebben een tuin. Weet Manja ook wanneer je wortelen kunt planten en oogsten? En buiten worteltaat een ander lekker recept? Nou, je kan heel lekker wortelen, roosteren in de oven met andere groentes. Ja. Dat is echt heel lekker. En dan, dan komt die, die zoetigheid die ja. komt naar boven. Lekker met prei, lekker in de winter. Gewoon een winterwortel in grove stukken. Uh, met prei, met nou, pastinaak kan je ja. erbij doen. Lekkere stukken aardappel in de schil. Kortom. Kortom. Tijm, roze, marijn. Het is prachtig van knoflook, kleur. Knoflook, ja. Ja, en aardappelen heb je van geel tot donkerrood. Ja, prachtig. We gaan naar het dessert. Uh, Jona gaat zo over citroencake uh, vertellen. Drie soorten citroencake heeft ze gemaakt. Wij serveren daar wijn bij. Nicolaas Klei, de omfietsman, heeft de wijn geselecteerd. We zijn heel benieuwd waar die mee komt. Waar, waar, waar kom je mee als je aan de citroencake gaat? Uh, ik vond het heel moeilijk, want ik eet nooit toetjes en ik drink nooit zoete wijn. Ja? Want het ware toetje vind ik uh, lekkere kaas. Maar een handige regel is dat ook hier weer moet je zorgen... dat wijn en toetje een beetje in evenwicht zijn. Als je bijvoorbeeld bij zo'n frisse citroencake enorm zoete wijn doet... dan lijkt die cake helemaal niet meer uh, zoet. Omdat je die enorme zoete smaak van de wijn hebt. En andersom, bij een enorm zoet toetje een klein beetje zoete wijn lijkt droog. Dus heb ik bij de frisse citroencake gedacht... We doen Moscato Dasti uit Piemonte. Weinig alcohol, fris zoet. En echt de nadruk op fris. Licht mousserend. Licht mousserend ook. Dus en, twee dus frisse soorten van zoet bij elkaar. Dus het is een beetje dom om te denken limoncello... Uh, de, de, ik heb nu de, de, de, de, de cake uh, nog niet geproefd, maar ik denk dat je dan niks meer proeft van de cake. Je dat je limoncello is zo overdonderend ja. Uh, aanwezig. Ja, dat is dus niet de goede combi dan. Goed, wij gaan dat nu proeven. We hebben drie soorten uh, citroencake. Het grappige is, hoe verschillend kan een citroencake zijn, hoe Jona? Hoe verschillend kan een Jona citroencake Vreugd. zijn? Welke receptuur heb je gebruikt? Nou, ik ga eerst eens over de boeken vertellen. Want dat vond ik namelijk, uh, de boeken die ik deze keer heb gebruikt zijn namelijk alle drie erg de moeite waard. Ik ben op het idee gekomen om citroencake te gaan maken omdat uh, het boek van Gino da Campo, de Italiaanse bakker, thuis is verschenen. Het is al een maand of twee, drie geleden denk ik nu verschenen. En sindsdien ben ik heel veel nieuwe taarten gaan bakken die in zijn boek staan. Het is de meest sexy Italiaan ongeveer. Nou. Uh, die er zijn, voor zover. Ja. Uh, nou, ik denk eigenlijk dat er heel veel sexy Italianen zijn. Maar goed, deze schrijft boeken. Sorry jongens, dat is een ander programma hoor. Ja. Ja. Ik het sexy jullie. Italiaan die, ja, die er kan koken. Ja. Oh. En de, die dan nu een. een en die boeken... trouwens en niet heeft het over zijn moeder suurt. Ja, die komen, dat kan me daar heb Goed. ik eh, niet alleen een geweldige eh, omgekeerde sinaasappeltaart uitgehaald... maar ook die citroencake die ik sindsdien regelmatig maak. Dus toen dacht ik, eh, toen we hier over spraken van wat gaan we doen... Eh, ik ga citroencakes maken, dat is leuk ook voor de paasdagen. Vervolgens kwam eruit, nou ik weet het niet... want we schijnen een camera te hebben, maar dit boekje ziet er zo mooi uit... dus dan het weer voordeel dat we een camera hebben... Gebonden. dat ik het boekje kan zien, het Zeeuwse knopbakboek. Nou... Ben ik een boekenmens? Het is boekenweek, gelukkig heet mm -hmm. het nog steeds boekenweek en niet uh, weet ik veel. Ja, iedere iedere ja, <laughs> iedere week. Want wat kan het toch heerlijk zijn om af en toe zo'n heel mooi boek in handen te krijgen. Ja. Dit is een boek gemaakt door Tinka Hij uh, Heeft als uitgangspunt genomen de Zeeuwse Knop. Bij het boek is ook een bakblik van de Zeeuwse Knop. En dan komt je taart er zo mooi uit te zien. Ik heb vanmiddag een foto op Twitter gezet dat iedereen kan zien... hoe ontzettend mooi een taart uit het Zeeuwse knopbakblik tevoorschijn komt. En een heel mooi gemaakt boekje. En zij heeft een citroencake gemaakt die heel anders is dan alle anderen. Want die is met polenta en ricotta. Oh, en Dus dat geeft een zekere stevigheid. Ja, dus dat is een heel ander verhaal... dan uh, de citroencake van Gina del Campo... waar allemaal in geprikt worden... en citroensiroop overheen gegoten wordt... als hij nog warm is. Ja, Dat doet Nigella Lawson ook, deze... deze Jouw grote vriendin. Dat is echt mijn voorbeeld in het leven. Ja. Eigenlijk in alles. Uh, ja. Maar Nigella doet dat en, en dan wordt hij lekker sompig. Ja, heerlijk. Ja. Nou, wij kiezen toch voor Gino. Ja, maar om totaal de verkeerde redenen. Ik ga nog één boek even... Eventjes, want Co dat is namelijk zo leuk. Vind ik zelf heel leuk. Ja, die Gordon Ramsay, nou echt, daar is veel te veel over gesproken in, een, in zijn leven. Die man is ooit begonnen. En toen verkocht ik al kookboeken. En uh, in de eerste jaren van zijn leven, die hij nog niemand kende... heeft hij drie fantastische boeken geschreven. Het geheim van de chef, een boek wat over desserts ging... en een boek wat over vis ging. Die boeken, Dat zijn boeken die ik thuis naast elkaar in mijn kast heb staan. zijn al twintig jaar oud. En nu hebben ze bedacht... Dat na nou al die boeken van hem die daarna zijn verschenen... wat er zoveel waren, dat je ze amper nog inkeek. Want er kwam iedere twee maanden wel weer een nieuw boek van de man uit. Dat je denkt, wat moet dat allemaal? Mm -hmm. Die eerste drie boeken van hem, die vond ik fantastisch. En nu hebben ze bedacht om in ieder geval die eerste... het geheim van de chef in een paperback voor 1495 uit te geven. En wat staat erin? Een citroencake. Voilà. Ik denk, nou, die nemen we er dan ook bij. Bij maar. mij speelt heel erg mee dat ik nooit in een Gordon Ramsay boek wil kijken... omdat ik hem vervelend op televisie Precies. vind. Ik heb ook vanmiddag, als ik aan mensen vertelde... van nou, ik ben een citroencake onder andere van Gordon Ramsay... een fuckcake, zeggen ze dan. Ja, ja mensen associëren hem daarmee. is jammer, hè, want is hij kan jammer. wel koken. Hij kan namelijk van oorsprong heel erg lekker koken, ja. ja. En daar is hij ooit is hij daardoor... Terechtgekomen in die televisiewereld. Maar voordat hij bekend was, had hij al een paar boeken gemaakt. Even, wat is het speciale aan zijn citroencake? Nou, het grappige aan zijn citroencake is dat je de eieren en de uh, uh, suiker echt zo lang op moet kloppen van tien minuten ja. dat je een soort sponsachtig krijgt. Ik heb deze ook nu. Het is eigenlijk in een, in een tulbandvorm. En Google Hop noemt hij het ook eigenlijk in zijn boek. Het is een tulband, Els wordt het Elsas voor het tulband. En uh, ik heb het in muffinvormpjes gedaan, want ik had geen tulwandvorm voor handen, to nee. be honest. En ik dacht, ook is ook wel leuk. Het, zijn ook, het kan heel goed in dat muffin. Het is heel sponsig, heel luchtig deeg. Ik vind hem te weinig citroenig, ja. Ja. want er zit alleen ook maar schil in en geen sap. Dus nee. dat vind ik nogal jammer. Ja. Ja. Nou, we laten even de punten doen. We gaan even ja. langs de tafel. We hebben drie uh, cakes voor ons gekregen, manja. Uh, welke vind jij het lekkerste? En waarom? Ik vind die platten met die uh, citroensiroop eroverheen... Van Gino da Campo. Ja, Gino. Oh, Gino. De Campo. Nou, zie je nou wel, Gino. Ja. Nou, dit begint wel heel doorzichtig ja. te worden. Sorry, We hadden maar... dit echt blind, dit echt blind <laughs> moeten doen. De Italiaanse man wint, begrijp ik. Absoluut. Maar kun je ook even zeggen waarom? Nou, ik hou er wel van als het een beetje smeuig is. Ja. En je, krijgt, je proeft die cake... en dan op een gegeven moment krijg je zo'n shot van die... Een beetje sappige mm, mm, citroensmaak. Vind Just. ik heel lekker. Nicolaas, jij zit ook met drie stukken cake voor de neus. De Zeeuwse knoop, denk ik. Omdat hij een beetje dat sappige, soppige heeft... En ook omdat hij er heel mooi uitziet. Ja. Maar en en, hij, en, en ook... hij heeft een bite, hè? Ja. ja. En dat proef je, het is, de... is ook niet zo heel zoet. Nee. nee. Zit dus dat geen, is ook een uh, reden er dat ik uh, niet lekker uh, vind. Maar... Er zit in en hij is niet met boter, maar olijfolie ja, wordt er in gebruikt. Ja. Ja. En er wordt een uh, sap overheen gedaan van honing en citroen. Ja. En niet van suiker en citroen zoals bij uh, Gino da Campo uh, gebeurt. En om in wijntermen uh, te blijven, hij heeft langs de langste afdronken. Het blijft langs Juist, Want deze mm. blijft het bij. Proef ik nu nog steeds ja. en je proeft allemaal leuke ja. verschillende smaakjes en zo. Dus, uh... Jona, hoe denk je er zelf over? Nou, ik vind, uh, zeg maar, als een, uh, als een cake voor door de week... vind ik de, de cake van Gino da Campo absoluut cake het lekkerste. <laughs> Hij is ook zo klaar. <laughs> de cake van de week. Kan ja. niemand bedenken dit. Maar uh, en die van uh, uit het Zeeuwse knopbakboek... dus meer voor net een wat bijzondere gelegenheid uh, vind ik dan... Uh, nou, maar inderdaad... Maar niet. laten we wel zijn... Gordon Ramsay valt gewoon af in dit is, de, is het minste, omdat er te weinig citroen in zit. Want dat is geen citroencake zo. Hij is wel het lucht. Stoppen, een ja. En ook ik wilde eigenlijk niet meegaan met die Italiaanse man. want ja, ik waai... hem toch nee, nee, nee, nee. Nee, ik vind nee ik zo makkelijk. Ver... Maar ik vind hem wel het lekkerste. Ja, precies. Ja, dat is absoluut waar. Moeten we nog meer weten over CIS? Nou, ik cake... vind nog een paar dingen belangrijk misschien om te zeggen. Als je een cake bakt en mensen neigen de vorm uit de vorm te halen... moet ook dan de vorm wegzetten. Laat hem afkoelen. Dan uh, uh, draai hem wel om op een bord. Maar laat en dat die los is uit de vorm. Maar laat de vorm eromheen zijn terwijl die afkoelt. Want daar ja. blijven ze echt sappiger van. Niet de vorm verwijderen. Dat vind ik vrij belangrijk. <tie> en het andere is, ja, ik heb nu meer bloemen meegenomen uit Frankrijk. En dat je toch de bloem die je gebruikt ontzettend van invloed is. En waar moet je die bloem halen dan? Nou ja, je kan dus. Je, kijk, het, is toch, het gaat eigenlijk voor alles op. Maar de goedkoopste bloem is vaak niet de beste. Hij heeft niet de mooiste uitmalingsgraad. En voor, in Frankrijk hebben ze natuurlijk in de supermarkten voor alle soorten patisserie verschillende soorten bloem. En ik zou mensen zeggen, als je erin komt, neem gewoon een keer mee om het te proberen. Juist, heel duidelijk. Op onze website, Radio Manjari, komt alles te staan rond dit programma. U kunt ook nog steeds blijven reageren. Wij kijken de hele maand wel in, in, in, onze, in onze mailbox, hoor. Dus dat kunt u rustig blijven doen. Ik dank Manja Visser, zij schreef het Groenteparadijs. Ik dank Chris maar hij is nu niet aanwezig, maar hij was in de Pilousema borg in Groningen. Nicolas Klei, dank voor je wijnadviezen. En Jona Voort vanzelfsprekend ook. En natuurlijk de redactie van dit programma en ons de charmante assistente Francine Knorringa... die weer met een schotje om de dartel door deze studio <lacht> gaat. Matthijs, laten we die vooral niet vergeten. Technicus en Janneke Kuiper. En zo meteen Alice de Bruin in twee dingen. Met, ja, het gaat over de matthäus passion daar is het namelijk ook helemaal de tijd voor. Leuk dat jullie er waren en uh, ik denk dat wij nog wel even lekker door gaan eten, toch? Nou, we hebben genoeg ja. te eten. MTM. Oh, WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zometeen om vijf voor half negen. Kuipnieuwe ging voor de 2-0. Nederlands, Estland. Dat schiet er, ja! Hij schiet erin. En nog eens langs de lijn. Zometeen om vijf voor half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ons heeft meegezeten. Hoop dat het kinderen ook gegund is. Maar neem onze Suus. Eerste kindje kindjeopkomst...